9 uur, waterwalgemoed met het NWS-journaal. Een kwart tot een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd gaat verloren, staat in een rapport van de Wereldbank. In Noord-Amerika is de voedselverspilling het ergst. Ruim 60 procent wordt niet opgegeten. Bijvoorbeeld omdat mensen het tot na de houdbaarheidsdatum in de koelkast laten staan. De Wereldbank noemt de verspilling beschamend. Omdat tegelijkertijd miljoenen mensen in de wereld elke nacht hongerig naar bed gaan. In Nederland gooien we volgens staatssecretaris Dijksma... per huishouden jaarlijks 50 kilo of 350 euro aan voedsel weg. In de Overijsselse grensplaats Klanerbrug is een man opgepakt... die nog ruim 320.000 euro aan boetes open had staan. De 42-jarige man uit Enschede liep tegen de lamp... bij een gezamenlijke controle van de Nederlandse en Duitse politie. Gisteren werd op Schiphol ook iemand aangehouden... die ongeveer 3 ton aan boetes moest betalen. Hij wilde op een vlucht naar Noord-Afrika stappen. Tientallen auto's zijn in de ochtendspits op elkaar geknald... op de snelweg tussen Barrie en Toronto in Canada. Door harde winds werd sneeuw op de weg geblazen... die daardoor spekglad werd. Bij de kettingbotsing waren 96 auto's betrokken. Volgens de Canadese politie raakte niemand ernstig gewond. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. De Amsterdammers verloren in Oostenrijk met 3-1 van Salzburg. Na een doelpuntloze eerste helft... opende Mike van der Hoorn de score met een eigen doelpunt... Na nog twee goals van Salzburg wist Davy Klaassen met een uithaal de einduitslag nog op 3-1 te krijgen. Een week geleden verloor Ajax thuis ook al van de Oostenrijkers met 0-3. Zometeen speelt AZ thuis in Alkmaar tegen het Tsjechische Slovan Liberec. In de uitwedstrijd vorige week wonnen de Alkmaars met 0-1 van de Tsjechische club. Het weer vanavond en vannacht wordt het overal droger en de wind neemt flink af. Morgen bewolking en af en toe zon. Het wordt smiddags 9 graden. Later in de middag valt er eerst in het zuiden weer wat regen... en de avond trekt de neerslag naar het midden en het noorden van het land. Dit was het Enemersjournaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd problemen na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... bij Kootwijk, drie kilometer file. Tussen Hoendelo en Kootwijk is de weg nog altijd helemaal dicht. Ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek. Verkeer richting Amersfoort kan vanaf knoppen Beekbergen beter omrijden... via Arnhem en Ede, over de A50... Na 12 en na 30 Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Slimwoner. Wat is een slimwoner? Als slimwoner woon je prettig en energiebewust. Want je isoleert je huis en kiest voor zuinige apparaten. Zo spaar je het milieu en je portemonnee. Dus zit je er warmpjes bij? Word ook slimwoner met natuur en milieu. Download het gratis e-book vol tips op slimwoner.nl. Op zoek naar voordelig en persoonlijk juridisch advies? Hulp bij scheiding of ontslag? Juranet helpt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl. Goedenavond, derde uur van Langs de Lijn alweer op deze avond. Het is ruim drie minuten over negen en wij gaan een kijkje nemen in Alkmaar. Want vijf over negen precies, dat is de aanvangstijd van het duel tussen AZ en Slovan Liberec uit Tsjechië. Maar onze mannen zitten er al lang klaar voor. Andy en Bas. Ja, het is een mooie avond en laten we hopen dat het zo'n mooie avond blijft. Onder leiding van Oekraïnse scheidsrechters Sergej Bolka, Bolko en zijn assistenten. De heer Bolko, zou ik me laten vertellen, is al een week geleden vertrokken uit Oekraïne. Naar aanleiding van de. Uh, ellende die daar plaatsvond om uh, toch maar, en dat klinkt als een grap, maar het is echt iets uh, echt uh, serieus bedoeld, om maar er zeker van te zijn dat hij in Alkmaar aan zou komen. Dus die man is uh, gelukkig aanwezig. Even als assistenten. Een van zijn assistenten is meegereisd en de rest is later gekomen. En die geven nu de handjes aan de beide aanvoerders. De aanvoerder van AZ. Nick Viergever, vorige week belangrijk maker van het enige doelpunt uit in Liberec In de nou, slotfase, een paar minuten voor tijd zorgt hij voor de 1-0 overwinning en de aanvoerder aan de aan de andere kant is Radoslav Kovac. Het is uh, met AZ de laatste weken een beetje op en af. Heel standvastig is het niet geweest. Afgelopen weekend natuurlijk die dreun in Amsterdam. Uh, een uitwedstrijd al eerder ten onder in Deventer. Dat hield ook al niet heel erg. Terwijl die week al juist begon met een 7 op Vitesse. Dan zitten we 2,5 week terug in de tijd. En Dat was juist een hele goede fase. Want Daar is AZ weer een beetje uit weg. Misschien dat de opleving, als je dat al zo mag noemen, in Tsjechië van vorige week nog enigszins... ...voor een zonnetje kan zorgen, want de 1 0 7 die daaruit werd meegenomen... ...is natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen geweest. Ik erg mij maar weer eens hard op aan dj's die denken... ...de laatste seconde Shit voordat de man, wedstrijd begint man, laten man. we de plaat zo hard mogelijk staan. Want er is niets leuker dan een plaat draaien in het stadion ...die zou toch eens klappen en zingen de mensen horen. Dat moet een verschrikking zijn. Oh ja, dit hoort er in AZ nog wel even bij. Greta Steinson. voor de ja. mensen die denken wie is dit? Greta Steinson, de wedstrijd nu in gang gezet trouwens door AZ... ...dat heeft afgetrapt, heeft dit ooit ingesproken de oud -speler. En die komt dan toch, zoals u hoort, vrij overtuigend. Goed, de wedstrijd is begonnen. Ik moet uh, na die opmerking van jou meteen terugdenken aan de wedstrijd waar wij ooit samen zaten. Bordeaux-PSV, waar heerlijke muziek werd gedraaid. 0-1 Mika ja, Fajrinen. Heerlijk was dat daar. En daar wisten ze wel hoe het moest. Goed, de eerste balbezit is voor Liberec. Vorige week echt een, een drama van de wedstrijd gespeeld. Maar nu meteen iemand poort. Hè? Nick Viergever wordt gepoort door zijn directe tegenstander Soeral. En uh, het heeft verder geen gevolgen omdat de bal over de achterlijn gaat. Maar uh, ja, wie weet dat uh, Libret nu wel iets aanvallend kan doen. Pas na de 1-0, die viel vier minuten voor tijd... is men een beetje in de aanval gegaan richting AZ. AZ had ook geen beste wedstrijd speel door. Het was eigenlijk een hele vervelende wedstrijd. En dan is het zo leuk om na de wedstrijd dan supporters te horen... die zeggen van, oh geweldig hè. we hebben 1-0 gewonnen. En dat is het heerlijke van voetbal. Ook al speel je slecht en je wint... dan zijn de supporters die meegereisd zijn, zijn, gelukkig. Balbezit voor AZ aan de linkerkant van het veld. Gooi gaat over Elm heen, wordt weggetrapt door de Tsjechen. Moet dan bij Wuitens komen... die. Duwt zijn tegenstander eventjes vooruit. Daar wordt niet voor gefloten. Zo kan Ortiz 10 meter verder op de bal oppikken. Maar die kan hem alleen maar terugspelen naar Gouwe En de rechterkant wordt Rijnen dan aangespeeld. Tsjechen zetten nu toch wel serieus AZ onder druk. Staan met 5, 6 mensen op de helft van de Alkmaar. Dus Rijnen paast slecht omdat hij er wat van geschrokken is. En zo komt er een ingooi voor Slovan Lieberets. En belandt de bal in de middencirkel. waar die nu wordt doorgespeeld naar de rechterkant. Waar Koefral, de rechter vleugelverdediger wat meters kan maken. En halverwege de AZ-helft uitkomt. Dat betekent dat Viergever het duel in moet. Dat doet hij met Jural. de rechter middenvelder. Hij wint het duel. De bal gaat zelfs via de middenvelder van Liberets over de zijlijn. Zo mag Viergever zelf een invoer gaan nemen na 1 minuut en 45 seconden. En Ik denk dat AZ vooral afgesproken zal hebben dat het in uh, tegenspraak eigenlijk met wat we in die wedstrijd tegen de Grieken, waar we het al eerder over hadden zagen, toen Hendricks al na een minuut rood kreeg en de problemen eigenlijk zich opstapelden en het allemaal maar net goed afliep, dat, dat AZ zal hebben afgesproken. Onder aanvoering natuurlijk van Dick Advocaat. Die uh, ervaren genoeg is om dat te weten. Om vooral het eerste kwartier rustig en geen gekke dingen te doen. Ja, voor de afgelopen zondag natuurlijk 4-0 verloren. Zonder Goudelje. Uh, dat... Uh... Dat speelt toch mee als Goedel je er niet bij is, hoe gek het ook klinkt. Want die jongen was natuurlijk nooit echt een hele grote. Maar in, bij AZ, net als Ortiz, is hij flink gegroeid. De inworp is van Reijnen over spelers die gegroeid zijn gesproken. Heeft een vaste rechtsbekplaats veroverd in het team van advocaat. Maar zijn inworp komt terecht bij een Tsjech. En dan is het Gouw Leeuw die even tegen zijn tegenstander Boetnik, een Oekraïner, die kan praten met de... Uh, schijnsrechter Boetnik even een duwtje geeft. En daardoor is het balbezit weer voor AZ. Ja, ik denk toch dat Rijn om daar nog een, zinnetje het toe te voegen... het geluk heeft dat Dick advocaat de coach is... die toch bij Bex eerder kiest altijd voor Bex die een back zijn... in plaats van Johansson die daar natuurlijk stond. Wat eigenlijk een soort verkapte aanvaller is. Dan kiest Dick toch vaak voor de zekerheid op die stukken van het veld... Terwijl de Tsjechen nu weg zijn. 4-gever in duel moet. Bij de cornervlag houdt dat duel eigenlijk op. Dan komt hij wel voor de voeten van 4-gever. Waar zijn tegenstander eigenlijk erop had geanticipeerd dat de bal het duel uit zou schieten. en achterlangs nog te belopen zou zijn. kwam die uit bij de reclameborden, maar had 4-gever de bal te pakken. Het levert uiteindelijk een ingooi op voor AZ. Die dan de Ortiz moet worden weggetrapt. Nadat hij de bal heeft gekregen in een wat overbevolkt deel van het veld. Die bal komt ter rood van de middenlijn op het hoofd van een van de Tsjechische verdedigers. De aanvoerder zelfs in dit geval Kovacs En wordt dan rustig breed geschoven in de richting van Rijnog. Rij nog overgekomen van Adam Dimierspoort. En uh, is een in Cherries International. Heeft de bal weer even teruggegeven aan zijn aanvoerder. En dan kan uh, de bal naar voren gaan. Ja, het is opvallend hoe uh, aanvallend eigenlijk uh, Librec speelt. Dat had men... Uh... Niet echt verwacht hier in Alkmaar, ook gezien de vorige wedstrijd. Want toen hebben ze echt alleen maar op eigen helft gestaan. En zijn een paar keer gevaarlijk geweest met schoten vanuit de tweede en soms uit de derde lijn. Maar nu dus proberen ze in ieder geval aanvallend te spelen. Drie spitsen zie ik en een mannetje daar vlak achter met Jaro Liem. Die speelt in plaats van Sake. Dat is de, die grote ganees van vorige week. Die uh, geschorst is, kreeg een gele kaart. En uh, is er dus niet bij. En, een Jarolim is zijn vervanger. Ja, dat is overigens niet uh, de grote Jarolim die u kent vandaan. Dit is gewoon een andere meneer die toevallig ook zo heet. Paul zit voor AZ overigens via Vuitens. Na ruim 4 minuten 0-0 stand. Eigenlijk voor beide doelen nog niets gebeurd. De keepers hebben koud staan leiden tot nu toe. En uh, zijn benieuwd dat, dat wat komen gaat. Wel AZ nu met een diepe bal open naar Johansson. Die wil koppen. Komt er niet op te passen. Was Elm trouwens. Bal komt voor de voeten van Goedelje. Die is eigenlijk net een pasje te laat. Zodat er uitverdedigd kan worden door de Tsjechen. Waar de bal nu teruggaat naar de doelman. Een Slovaak, Rosso. En die trapt de bal dan hoog naar voren op het hoofd van vuiten. Die zo komt sterk win, maar de bal 5 meter over de middellijn in de voeten ziet komen van een van zijn tegenstanders. En dan kan Liberets opnieuw gaan overnemen via Jarolim. Probeert de bal buiten door mee te geven aan een van de aanvallers. Dat lukt niet. AZ verdedigt uit. Dan kan nu gaan counteren zelfs. Als er ruimte komt aan de linkerkant van het veld. dan 4 geven mee is. Viergever loopt en krijgt de bal in de voeten. Net iets achter zich. Maar heeft hem toch. En probeert dan een 1-2 te gaan met Goodmoedsom. Maar daar is er een klein kinkje in de kabel. Omdat de een iets anders verwachtte dan de ander. En dus uh, was het even de overname voor de Tsjechen. Moet Jan Buitens even sprinten. Om zijn tegenstander Boekniek uh, de baas te blijven. Dat blijft hij ook. En dan speelt hij de bal naar Ortiz. Die afgelopen zondag. Eigenlijk zijn eerste matige wedstrijd speelde tegen Ajax. Had zijn tweede gele kaart moeten krijgen, kreeg hem niet. Maar speelde verder ook een bedroevende wedstrijd zoals heel AZ een uh, of D had. Of misschien wel een, een vrije dag, want uh, daar leek het meer op. En alles dus aan het opladen is voor bijvoorbeeld deze wedstrijd. Want uh, 1-0 voor uh, betekent dat de Tsjechen minimaal twee keer moeten scoren. Dat uh, zou natuurlijk uh, best kunnen. Dus moet AZ blijven uitkijken als de bal naar de rechterkant gaat. Naar Berends die de bal meteen doorgeeft richting Rijden. Rijden moet een voorzet geven. Dat is helemaal geen slechte bal. Keeper komt op de eerste palen en kan hem uit de lucht plukken. Voordat uh, Aarol ja, Jonsson, ik wilde zeggen de luchtmacht van AZ, zichzelf in stelling kan brengen. Maar de luchtmacht bestond eigenlijk maar uit één persoon. En dan weer de oorlog meestal niet. Uh, de keeper bovendien als de keeper erbij om de bal boven. Het hoofd van de Amerikaan schuine streep IJsland eruit, uit de lucht te plukken. En daarmee is het eerste gevaarlijke moment, in ieder geval iets dat een beetje riet naar gevaar geweest, na ruim 6 minuten. En komt er dus voor het konto van AZ, waar Ribalka, Oekraïne, nu paast voor de Tsjechen. Aan de rechterkant van het veld die bal ziet uitkomen voor de voeten van Kouval. Je ziet uh, zijn poging de bal nog verder naar voren te krijgen. Gestopt door een van de AZ verdedigers. Dan kan er via 4-geven uitverdedigd worden. Komt de bal voor de voeten van Beerts in de midden Die blijft vooral heel cool. Krijgt de bal nog bij Elm. Die denk ik krijgt een duwtje van zijn tegenstander, daar wordt niet voor gefloten, verspeelt de bal, herovert hem dan, verspeelt hem dan opnieuw en krijgt dan steun. Die steun komt van buitens het applaus vervolgens van de tribune. Omdat AZ door er even kort op te zitten de bal vrij snel weer terug heeft. Balbezit voor Ortiz. Aan de buitenkant vraagt Reine. Maar slechte bal van Ortiz wordt onderschept door tegenstander Friedek. Friedek heeft de bal weer gepaast. En dan uh, wordt er door Ortiz goed ingegrepen. Wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter zegt uh, en ziet het anders. En fluit voor een overtreding van uh, de Paraguayaan. En dan mag uh, Librec een uh, vrije trap gaan nemen. Librec dus uh, spelend met twee wissels ten opzichte van vorige week. Een nieuwe keeper, Rosso. En de ander heb ik al genoemd. Dat is Jarolim. Uh, ja, als de bal richting het strafschopgebied gaat en daar weggewerkt wordt door AZ. En de bal nu over de zijlijn gaat. Laatst geraakt door een Tjech en dus inworp AZ. Vanaf de rechterkant van het veld waar Rijnen de bal krijgt. Die staat een meter of tien bij zijn eigen cornervlag vandaan. Goudelje biedt zich aan maar doet dat eigenlijk maar half. loopt nu weer weg. Gaat in de rug van zijn tegenstander staan. Toen dat Rijnen weinig anders rest dan de bal met een verre boog in de richting van de middellijn te gooien. De hoop dat het goed afloopt. Dat doet het niet. Want ogenblikkelijk neemt de Tsjechische ploeg over en kan het gaan aanvallen ook. En worden er zelfs dus mensen in stelling gewacht op een meter of twintig van het doel. En is het wachten tot er iemand wil schieten. Ja, Robin wil dat, maar dat lukt niet. De bal stuit het eruit. Er komt over een gelukje voor de voeten van Johansson. Er komt een AZ-counter. Berends is mee, staat helemaal vrij. Maar Johansson heeft het niet gezien. En als hij het wel ziet, is het te laat om de bal er nog te krijgen. En verspeelt hij hem op de rand van het Tsjechische strafsomgebied. Daar had dat echt meer ingezeten hoor, voor AZ. Als met name Johansson wat doortastender zou zijn geweest. en al voor de aanname van de bal om zich heen zou hebben gekeken. Want dan had hij gezien dat niet de linkerkant waar hij liep. maar de rechterkant waar Berens helemaal alleen stond. totaal open lag. Vrije trap voor de Tsjechen is genomen. en balbezit voor David Pavelka. Pavelka heeft de bal even geschoven naar zijn linkerzijde. Naar Ribalka, de tweede Oekraïner in de basis van de Tsjechen. En dan gaat de bal de diepte in. Dat is een goede paas. Kan uh, opgevangen worden. Wordt meteen voor het doel gerost. En die kan de bal wegkoppen? Het is Reine, maar die kopt hem voor de voeten uh, van Jarolim. En Jarolim uit de lucht probeert dan te schieten. Ja. Het is geen beste ploeg, dat hebben we vorige week al gezien. Zeker technisch niet. En hier moet je wel zo technisch voor zijn om die bal dan voet richting het doel te schieten. Dat, uh, dat je een grootheid moet zijn. Dan moet je een andere Jarolim zijn geweest bijvoorbeeld. Maar deze Jarolim kreeg de bal niet richting het doel. En dus mag Esteban de doeltrap nemen. Iedereen van AZ loopt weg. Er komt een lange trap. Die te rood van de middenlijn door Elm wordt doorgekopt. Voor de voeten komt van Berends. Meteen is 4 geven weer vol in beweging. Berends waait nu van het centrum. Want die de bal aan hem uit naar de linkerkant geeft. De bal mee aan 4 geven Schijnbeweging en dan toch nog een voorzet. Bal van richting veranderd. Zelf maar net langs het doel. De keeper die staat eigenlijk al 2 meter van zijn doellijn af. Omdat hij een voorzet verwacht. Dat was de bedoeling ook wel. Maar met een beetje pech voor Slovan Lieberets. Zou die bal nog binnen zijn gevallen ook. En had 4-gever opnieuw gescoord. Maar wel op een hele curieuze manier. curieuze krijgt AZ een hoekschot te nemen in minuut 10 van de wedstrijd bij een 0-0 stand. Nemanja Goudel jachtte de bal met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Dus een indraaiende in bal als het goed is. Daar komt die bal richting de tweede paal. Eén vuist van de keeper die de bal wegstomt. En dan wordt de bal opgevangen op het middenveld door Sural. Sural speelt de bal in één keer door. Dit is een goede aanval van de Tsjechen. Omdat de paas van Rybalka ook goed is. En wat kan de andere Oekraïner Boetnik ermee? Nou, die wordt van de bal afgelopen. Maar de scheidsrechter is... Koulant voor zijn landgenoot, want geeft hem een vrije trap mee. En die bal ligt zeg maar, een beetje aan de rechterkant van, het, van de as van het veld. En Dik Advocaat beneden maakt zich heel boos. Ten opzichte van uh, scheidsrechter en zevende man die uh, langs de kant staat. Uh, de vrije trap ligt een meter of 8, 29 schat ik zo van het doel van Esteban. Een Beetje rechts uit het midden. De man die de overtreding maakt is trouwens de spits. Johansson die helemaal mee terug moest. Ik zit naar de herhaling te kijken. Volgens mij gebeurt er helemaal niks. Want hij maait een beetje half langs de bal. Maar volgens mij raakt hij ook zijn tegenstander niet. Kortom, AZ heeft hier geen geluk dat het nu met het hele elftal samen klontert rond de penalty stip. En de afwachting van de vrij schop die gaat komen. Vier koppers mee. Vijf zijn er zelfs. Eentje had zich even verdekt opgesteld. Maar de bal komt heel laag binnengezeild. Er wordt dan door AZ makkelijk uitverdedigd. Een omhaal van Je zorgt er dan zelfs voor dat er een counter kan komen met Gudmundsson. En nu Johansson nieuw Weer afspeelt. Berens zijn helemaal vrij aan de rechterkant. Nu zal hij het toch zien. Kies voor Rijnen. Dat haalt de vaart er weer totaal uit. Nu gaat de bal nog naar Berens toe. Die hem dan teruggeeft aan Rijnen. De voorzet die wordt makkelijk onderschept. Want ook deze is te laag. En wordt weggekopt door Slovan. Ja, dit was een mogelijkheid. 3 tegen 3. En Johansson zag het wel. Want hij keek meteen omdat hij op zijn kop had gekregen bij de vorige aanval. Maar gaf de bal aan de ook meelopende Rijnen. Maar die liep een meter of tien achter Berens. En hij had hem beter meteen aan Berens kunnen geven. Die ook nog een hele goede voorzet in huis heeft. En daar is Rijnen niet voor gemaakt in ieder geval. Alhoewel, als Beck mag je ook wel een voorzet kunnen geven. Maar die bal was te laat. balbezit voor AZ. Via Goedmoedson speelt de bal even terug op Viergever. viergever. Naar Buitens. Buitens kijkt naar leeuw. Nou, dat hoeft dan niet. Want uh, die staat een heel klein beetje in de dekking. Gaat de bal weer naar Viergever. Viergever. een tweeetje met Gutmusson. Goed gedaan. Viergever nog altijd. Speelt de bal in één keer naar Johansson. Johansson moet meteen spelen. Doet dat in twee instanties. En dat is net één instantie te laat. Want uh, nu kan, uh, kunnen de Tsjechen onderbreken. En uh, zelfs proberen te counteren. Ja, dit kan zelfs nog steeds. Ik wilde zeggen dat is al voorbij omdat er eentje te val wordt gebracht. Maar uh, daarachter loopt een... Andere middenvelder die de bal weer oppikt. Maar twee schijven verder heeft de AZ de bal dan toch weer heroverd. En kan het via Gutmundsson aan de linkerkant gaan bouwen. Ja, wil Gutmundsson dat. Ja, terugbouwen is ook bouwen. Want de bal gaat terug de eigen helft op. En wordt dan in de middencirkel afgeleverd bij Godelje. Als u op de achtergrond geklik hoort is dat collega Houtkamp. Die blijkbaar weer begonnen is met roken. Maar het wil nog niet zo vlotten. Berens probeert een bal voor te krijgen. Maar dat mislukt. Want die levert hij eigenlijk zomaar in bij zijn tegenstander Pavelka. Sigaartje en bon voor de mol. Het is balbezit voor... Uh, de Tsjechi inderdaad met aan de linkerkant balbezit voor Soerel. Soerel speelt hem naar de as van het veld. En ik moet zeggen, die Tsjechen spelen een stuk aardiger dan vorige week. Want vorige week was het echt niet om aan te zien. En dat zul je net zien. <laughs> Wat een paas. Echt, op vijf op meter staat er een man van, uh, ter hoogte van Ribalka. Die hoort hem alleen maar. Hij kan hem zelfs blazen naar zijn uh, medespeler. Maar hij speelt de bal al veel te hard over de zijlijn. En dan mag uh, AZ gaan gooien. Nou, we hebben al uh, 13 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0. Dat zijn dus de goede berichten voor AZ. AZ dat uh, mogelijkheden heeft gekend in die 13 minuten via. Uh, Johansson met name in de break. Maar echt kans heeft het allemaal nog niet opgeleverd. Overigens ook nog niet aan de andere kant in het voordeel van de Tsjeche. Balbezit voor Gouwenleeuw. Ja, ik krijg bijna de neiging om te zeggen we zijn terug na de break. Uh, dat kunnen we ook nog wel een keer doen. 13 minuten onderweg. 0-0 dus de stand. En 4-gever uh, viergever, Gouwenleeuw die paas die doet dat heel zorg, trouwens. En dat betekent dat er overname komt van de Tsjechen. Die zijn meteen heel snel weg. Er komt een uh, paas naar Sural, maar die wordt onderschept. Door Gouwen Leeuwen. als u denkt, wat was het toch ineens rustig op de achtergrond? Wij zitten hier met twee microfoons en Andy heeft hij van hem zo even uitgezet om zich. Uh, ...goed bezig te kunnen houden met zijn aansteken. Dat was dat klikgeluid van zo even. En nu blijkt hij toch het kleine sigaartje te hebben aangekregen. Gefeliciteerd. Dankje, dankje. was maar waar. Het is uh, balbezit voor Berens. <laughs> aansteken leeg, ja, dit kan gebeuren. Nou is maar goed ook. Is wel zo gezond. Balbezit voor Berens wilde ik zeggen. En zijn voorzet komt op het hoofd van Goudelje. En die bal gaat wel de lucht in... ...maar wordt gevangen door de keeper... ...door Rosso, de Slowaak. En dus kan... Uh... Kunnen de Tsjechen weer uh, uh, proberen een aanval op te zetten. Maar ja, die Rosso die wacht zo lang met het nemen van uh, de trap. Dat hij hem nu maar heel dichtbij meegeeft aan uh, Jan nog De international en die uh, speelt hem ook heel rustig naar voren. Ja, het is, wij kunnen heel rustig praten. Want het tempo ligt verschrikkelijk laag in deze wedstrijd. Met name bij de Tsjechen. Maar ja, uh, dat is nou eenmaal hun manier van spelen. En dus moeten we daar maar rekening mee houden. Nog altijd balbezit achterin. Nu gaat de bal dan een beetje de diepte in. Gaat er iemand liggen in de buurt van Gouwenleeuw. Uh, dat wordt uh, niet zo beoordeeld als een overtreding door de scheidsrechter. En dus gaat het spel verder met een inworp zo dadelijk voor AZ. Omdat Fleisman, de man uh, is nog steeds niet uh, terug geweest naar de kapper om het af te laten maken. Die uh, heeft de bal over de zijlijn gespeeld. En dus heeft AZ gegooid en is er balbezit voor Jeffrey Gouwenleeuw. Ja, uh, wat mij wel opvalt is dat zelfs de trainer gisteren gezegd heeft van Slavan Liberec... dat verdedigen toch echt de enige optie is. En dan maar hopen op counters omdat ze niet veel anders kunnen. Dat dat de kracht van de ploeg is. Vind ik dat ze toch vrij ver naar voren staan in delen van de wedstrijd. Dus misschien hebben ze de tegenstander een beetje zand in de ogen willen strooien. Dat zou natuurlijk maar zo kunnen. AZ lijkt ook niet heel erg van in de war trouwens. Want ze blijven er vrij koeltjes onder. Dat de tegenstander toch vrij consequent met 5, 6 man op de helft van de Alkmaarders verschijnt. Nu niet overigens, want AZ mag een nemen via Rijnen ver op de helft. Van Slovan. De bal wordt gegooid. Komt dan terug bij Rijnen. Die geeft hem mee aan Berends. Die moet zijn tegenstander voorbij. Hij doet dat met een schaar. Geeft het bal terug naar Rijnen. Schitterende bal. Nou, bal voor het doel en scoren maar. Bal voor het doel lukt. Scoren niet omdat Johansson zeg maar even gemakshalve ter hoogte van de penaltystip. De teruggelegde bal van Reijne in één keer schiet. Hij heeft ook geen andere keuze want het is daar druk Maar hij jaagt de bal een half meter langs de kruising. De eerste echte grote kans in de wedstrijd is voor AZ. Dat, want dat zie je dan wel, als het eenmaal even loopt... wel veel makkelijker voetbalt dan de tegenstander. Ja, ik maak me ook absoluut geen zorgen om uh, AZ in deze wedstrijd. Dat deed ik wel bij die wedstrijd waar je eerder al aan refereerde tegen de Grieken. Nou, Tromitos, dat was echt uh, uh, billen knijpen tot en met. Echt, uh, daar is AZ met heel veel mazzel doorgegaan. Maar dit mag, en dat zei ik vorige week ook al, geen enkel probleem opleveren. Terwijl uh, Friedek van uh, de Tsjechen op de grond ligt... En heeft pijn aan de rug en dus. Uh... Gaat hij nu heel langzaam opstaan. Ja, lastig als je voetballer bent en je hebt last van je rug. Hij staat nu op als een man van 132 ongeveer. Hij loopt ook zo. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als een bal bij hem in de buurt komt. Nee, hij heeft echt last van zijn rug. Want hij blijft nog zo staan. AZ speelt ondertussen de bal rond. Via viergever naar Goetmoetson. Goetmoetson heeft een uh, mannetje tegenover zich. Dat is koeval. Maar hij speelt de bal terug naar viergever. En uh, met onze grote vriend Friedek gaat het alweer. Hij loopt al wat beter. Nog wel met de hand aan de rug. Ja, om mij is één grote aanstelpartij. Want uh, het moment dat hij inderdaad een klein sprintje moest trekken om positioneel weer goed uit te komen, was het allemaal geen enkel probleem. En toen de scheidsrechter keek van hé, hey, zit je nou een maling te nemen? Toen legde hij een hand even snel op zijn rug. Oké, okay, vooruit maar weer. Het hoort er allemaal bij. 17 minuten 0-0 de stand. Balbezit voor AZ. In een fase waarin de Tsjechen zich wel weer wat meer terugtrekken op de eigen helft. Misschien geprobeerd in met het eerste kwartier toch wat overdonderend te zijn. Nou, dat is dus eigenlijk niet gelukt. En nu we misschien weer kiezen voor het wat vertrouwdere spelletje. Door echt met Twee linies zo kort op elkaar te spelen dat, er, nou laten we zeggen, een vijfde van het veld wordt gebruikt. Daar staan nu de Tsjechische spelers. Die staan tien meter, de laatste linie staat tien meter buiten het strafhofgebied. Allemaal en de bijveld. voorste. Die staat nog ruim voor de middenlijn. Ja, kom daar maar eens doorheen. Dan moet je geluk hebben. Nou zoals nu, want er is balverlies van de Tsjech achterin. Dan kan Johansson weer schieten. Die komt een hele rare, moeilijke 1-2 met Goedmundsson. Komt dan zelf weer in balbezit helemaal aan de buitenkant. Dan gaat er gaat een fout af van Koeval. De rechtsback die de bal zomaar inlevert bij de spit van AZ. Uiteindelijk komt er geen voorzet omdat die bal onderweg wordt aangeraakt door een van de verdedigers. Maar wel weer een hoekschop voor AZ dat ja, deze toch een beetje cadeau krijgt eigenlijk. En dan gaat uh, Goudelje zich weer melden bij de hoekschop aan die kant. Overigens uh, niet uitverkocht stadion. Ik denk zo'n beetje halfvol, Iets meer maar zo'n 8.500, 9.000 mensen Dat stopt het wel hier in uh, Alkmaar. En dat is uh, toch jammer want ja, je bereikt uh, toch mogelijk de laatste... Uh, uh, 16 en dat zou uh, weer een mooi resultaat zijn. De hoekschop voor het doel. En daar kan de 4-gever koppen. Jawel! Viergever. Hij weer. Vorige week deed hij het een paar minuten voor tijd. Nu doet hij het in de 19e minuut van de wedstrijd. Hij scoort geheel en al vrijstaand. Dat wel met het hoofd. De 1-0 e voor AZ. En ik durf het te zeggen. Uh, de Tsjechen moeten minimaal twee keer scoren. Dat lukt ze nooit. Nee, daar kan ik ook niet zoveel bij voorstellen. Hoewel ik gekke dingen heb meegemaakt op mijn voetbalveld. Maar wat ik niet begrijp is dat 4G van ook benen de doelpunten maken van de eerste wedstrijd. Van wie je toch, neem ik aan, weet als tegenstander dat je, dat je scout toch een ploeg. En je gaat eens kijken. En hoe doen ze dat nou met corners? Van wie je weet dat hij bij hoekschoppen en momenten als deze gevaarlijk is. Dat hij weliswaar op het moment dat de Hoekschop genomen wordt, een tegenstander in zijn buurt heeft staan. Maar dat hij met één beweging, Omdat de tegenstander gewoon letterlijk blijft staan. Anderhalve meter vrij is en dan is er echt geen velden of wegen. Ook maar iemand te bekennen. Hij komt er prima binnen hoor. Daar gaat het niet om. Maar echt, dit was er één naast u had er had gestaan. Dan was hij ook binnengevallen. Terwijl diezelfde viergever nu ongelooflijk dom een hoekschop weggeeft. Door de bal verkeerd terug te komen op Esteban. Hier kan je zeggen, hier stond hij ook ongelooflijk vrij. Maar deze kop was toch een stuk minder. Ja, nou, maar goed dat hij niet tussen de palen was. <laughs> dit keer. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat genomen worden. En vier, even schudt het hoofd nog eens even. Ja, zo ben je van de hemel in de hel bijna. Uh, zeker als deze hoekstop nog gevolgen zou hebben. Ik kan me niet voorstellen, want de koppers zijn goed van uh, AZ. En daar komt die bal voor het doel. En inderdaad, Jan Buitens is natuurlijk een van de beste koppers. Met name achterin. Komt de bal weg over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden. Op een heel andere plek gebeurt dat dan uh, de bal, uh, waar de bal over de zijlijn ging. Maar het mag verder van de scheidsrechter voor Libretti. De bal Oeh. voorgeeft. Dat is een kans hoor. En een goede redding van Esteban. Hij laat de bal nog los. En dan is het Gouwe Leeuw die de bal via Goudelje over de zijlijn speelt, maar hoe kan dat dat die man zo ontzettend vrij staat? Uh, wie was het? het was de nummer 17, Reinog, die uh, mee naar voren was en de bal inschoot. Uh, ja, dit had uh, best zomaar maar een doelpunt kunnen opleveren als de bal nu weer voor het doel wordt gebracht en weggekopt wordt door Vierrever en vervolgens door Goombutsun verder getransporteerd wordt. Ja, dit zijn momenten waarvan je eigenlijk vindt dat ze niet zouden moeten gebeuren, omdat het toch uh, ja, lijkt op een onachtzaamheid. Want als je je tegenstander zo vrijlaat, dan hebben we het net het hele faal aan de andere kant geschetst. Waarbij 4-gever een meter of anderhalf krijgt. Maar hier krijgt de schutter in kwestie niet een meter of anderhalf, maar een meter of zes. Want er is geen AZ en in velden wegen te bekennen. Ja, uiteindelijk stapt natuurlijk altijd wel iemand in in de hoop dat nog voor het schot te komen reinen in dit geval. Dat heeft dan nog net het een en ander opgeleverd. Maar de redding van Esteban mag er zijn. Die is wel bij de les, die is wel alert voorkomt... Dat heel snel na de openingstreffer van 4-gever de gelijkmaker op de borden komt. Zo blijft het dus 1-0. E na nu 21 minuten voetballen mag AZ aan de linkerkant via de doelpunt te maken, gaan ingooien. Dan komt die bal uiteindelijk na een paar, eh, ja ongevaarlijk nog, in de buurt van Gouweli. Wil ik zeggen, na een paar kleine omzwervingen. Maar uiteindelijk zit er nog bijna het been van een van de Tsjechen tussen. Het loopt goed af. Rijnen krijgt de bal aangespeeld. Goedelje. het zijn combinaties op het middenveld waarbij Ortiz nu de bal achter zijn standbeen langs haalt. Maar eigenlijk de verkeerde kant op kijkt. In zijn rug de bal mee terug had moeten geven naar Goedelje. Dan had de aanval aanvalgestalte gekregen. Nu is de bal terug bij af in de verdediging. Met uh, Ortiz die uh, naar Viergevers speelt. Nou, Viergevers een uh, tweede doelpunt in deze ronde. Dat uh, zal niet vaak gebeuren. Vorige week uh, was hij al uh, op de toppen van zijn uh, geluk toen hij dat doelpunt maakte. En nu dus ook een uh, belangrijk doelpunt. Eén ding is zeker, we gaan niet verlengen. Wat er ook gebeurt. En dat is uh, ook altijd wel prettig. Uh, zeker voor Met het oog op morgen, het programma dat hierna komt... Kunt u lekker rustig daarnaar luisteren zonder voetbal. Maar de komende, wat is het, anderhalf uur zeker nog voetbal vanuit Alkmaar. Met balbezit voor Gudmundsson, die de bal meegeeft aan viergever. Ja, alle door mij opgezochte informatie over strafschoppen-series van de afgelopen jaren van AZ en Slovan Lieberens... heb ik inmiddels boos en gefrustreerd in de prullenbak gekozen. Het waren er ook niet veel. Nee, het waren er drie. Twee ja. van Slovan en een van AZ, heb ik het toch nog even genoemd. Die van AZ was tegen Barcelona trouwens. Dus toen wij naar strafschoppen uitgingen met 5-4. Ja. Ja, zo ziet u. We hebben een heleboel werk verzet. Uren zitten zweten vanmiddag, maar allemaal voor niets. Het leven van een voetbalcommentator gaat echt niet over rozen. Twee minuten minuut onderweg. 1-0 de voorsprong van AZ tegen Slova Liberec. geven maakte de goal. Vrijstaand binnengekopt uit een hoekschop. En de uh, balbezit is voor AZ steeds meer, steeds vaker, steeds langer. Vlak na de 1-0 was het wel bijna 1-1. Schakelt u de, de radio nu maar zien. in, want Rijn nog. Totaal over het hoofd gezien. Vanaf een meter of 15 kon vrij schieten, maar schoot op Esteban. En AZ probeert nu maar weer... Om zoveel mogelijk balbezit te krijgen en te houden. En daarmee de tegenstander rustig terug te dringen op de eigen helft. De tegenstander wil dat natuurlijk ook inmiddels wel een beetje. En wacht af op wat komt. Nou, wat komt er? Goedmoesom heeft de bal, loopt ook weer terug. Gaat de bal naar Elm, teruggespeeld naar viergever. Ja, nou doe het maar zo. klopt ze maar een beetje uit de tent. Ja, de enige Nederlandse hoop nog in Europa. Omdat uh, ook voor de late inschakelaars uh, Ajax als verwacht uitgeschakeld is tegen Salzburg. AZ moet het dus uh, doen en doet het uh, volgens nog goed. Geen idee hoe het bij Genk tegen uh, Anzi. Uh, Anzi staat. Dat uh, wordt nu gespeeld in de Kristal Arena in, uh, in Genk. Maar uh, mogelijk dat Genk dus de volgende tegenstander wordt. En dat vindt men bij AZ helemaal niet erg. Want dan kun je lekker uh, een uh, kort ritje maken. Anzi is een uh, hele andere uh, tak van sport. Ik denk dat die uh, gewoon nog altijd in uh, Moskou voetballen. Uh, met, uh, in Europa. Uh, maar dat terzijde, dat weten we later vanavond. De bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor AZ. En Reijne gaat zich daarmee bemoeien. Meter of uh, vijf bij de cornervlag vandaan. Nou, hij neemt een paar meter. Staat nu op 10 meter van de cornervlag. En nu op 14 meter van de cornervlag. En heeft dan eindelijk gegooid richting. Uh, Berends kan de bal niet onder controle krijgen. Dan gaat de bal naar voren. Maar daar zit Gouweleeuw goed tussen. Leeuw, keihard uh, werkend en uh, er ingaand. Als een echte uh, dik advocaat zegt. Het is, uh, die speelt nu ook voor grensrechter. Die zegt het is onze bal. Maar de grensrechter, de echte, die uh, besluit anders. En zegt inworp voor de Tsjechen. Wil de echte grensrechter nu opstaan. Toch eens dik blijven staan. Die bemoeit zich er toch nog even mee. Maakt nog wat... Uh... Amok zou je bijna zeggen. Wat wegwerpgebaren in de richting van de arbitrage. Zo lijkt het. Die trekt zich er dan niks van aan. Misschien dat het voor iemand anders bedoeld was. Hoe dan ook. Heeft AZ de bal inmiddels alweer overgenomen. Goede bal van Ortiz. Weegegeven aan Viergever. Viergever die aan de linkerkant van het veld nu de middenlijn oversteekt. De bal kaatst naar Gutmundsson om weer terug te krijgen. En dan is eigenlijk iedereen met de Tsjechen weer achter de bal. Moet er een combinatie komen door het midden? In ieder geval moet dat dan snel en secuur gaan. Het gebeurt nu eigenlijk niet snel en niet secuur. Waarbij Elwin en Ortiz elkaar niet begrijpen. De Tsjechen overnemen. De bal, teruggaat naar de keeper. terug Aaron Johansson doorloopt. De keeper Rosso even een klein beetje temporiseert. Dan is Johansson uit balans. Komt er alsnog een trap naar voren. Die dan door de verdediging van AZ weer wordt opgepikt. Maar ook daar volgt nu een hoge trap. nog de man van dat gevaarlijke schot. De enige serieuze kans van Slovan Lieberets in deze wedstrijd tot nu toe aan de bal. Hij is centrale verdediger. Twijfelt, kijkt, twijfelt en opent dan met een lange bal. Gouwen Leeuw, prooi van Leeuw? Nee, want de bal komt voor de voeten van Jarolim, Maar de man die hem terugkopte, en dat is dan de spits geweest, Boetnik... Stond buiten spel of zou hij ze tegen de nee, duw hebben gegeven? Een gegeven. Daarvoor wordt gefloten. Dus AZ krijgt wel een vrije schop. Ja, vrije trap. Esteban heel rustig de bal opgehaald en uh, gaat er wel eens neerleggen. Ja, het is niet alleen rustig op het veld. Ook in het stadion. Even natuurlijk uh, gejuich bij dat doelpunt. Maar voor de rest zit men een beetje gelaten naar deze wedstrijd te kijken. Die zich. Uh, ja, een beetje afspeelt zo rond het middenveld. AZ probeert het wel met uh, aardige combinaties. Maar die komen er ook niet uh, altijd uit. Nu ook weer uh, Ortiz die de bal dan hoog richting Berens geeft. En Berens wint het uh, duel en geeft de bal mee aan Goedelje. Goedelje terug naar Berens. Berens aan de rechterkant van het veld. Uh, zeg maar ter hoogte van het punt van de middellijn uh, van uh, het strafschopgebied Brengt Berens de bal terug. Uh, ...naar uh, Rijnen. Rijnen kijkt om zich heen. Gaat hij helemaal terug naar eigen helft. Naar Gouwenleeuw. Gouwe Leeuwbal binnendoor. En via Elm komt de bal dan weer bij Wuiters terecht... ...en wordt er gezocht naar de linkerkant voor een opening. Ja, Wuiters uh, weet het geloof ik even niet meer. Die twijfelt wat en kiest dan inderdaad voor de linkerzijde. Want als het je goed wordt voorgezegd, waarom zou je dan ja. iets anders verzinnen? Precies. De bal naar vier geven en dan... Zelf weer terug richting de middenlijn. Dan is hij altijd weer aanspeelbaar voor het geval 4-gever zichzelf in een doodlopende steeg waant. Nou, blijkbaar is dat zo. Want de bal gaat parkeren, de post terug naar de bel. Die het dan opnieuw mag gaan uitzoeken. De Tsjechen staan nu weer in dat zeg maar, hele kleine stuk van het veld te wachten met het hele elftal. AZ wilde doorheen, maar lukt dat ook? Dan moet het echt snel en secuur gaan. Goedmond met een actie. Die zou eens kunnen proberen om te schieten. Kies ervoor om de bal aan de rechterkant af te leveren bij Berends. Van Berends komt de voorzet. Daar gaat de tweede lucht in. En Die zijn van de Tsjechen. die kopt de bal weg, maar wel weer voor de voeten van buiten. Zo blijft de omsingeling een feit. Met de viergever met de voorzet. Aardig gedaan. De Johansson heeft de bal nog altijd in het strafschopgebied. Geeft hem terug aan. De viergever. Wel voor het doel, maar die hele lange keeper. Ik denk dat hij wel tegen de 2 meter is. Die plukt de bal uit de lucht. Die Rosso de Slowaak en heeft de bal nog altijd in handen. En legt hem nu voor zichzelf meer om hem uit te gaan trappen. Niet uit de handen, maar gewoon aan de voet. Hij pingelt nog een beetje in het strafschopgebied. Ja, er staat niemand in de buurt. Dus uh, is dat allemaal geen probleem? Geeft nu aan, joh, ga allemaal maar naar voren. Hij heeft de bal nu een meter of drie buiten strafsooggebied liggen. En knalt hem naar voren. Kijken wie de bal gaat koppen. Het is uh, in ieder geval niet vier geven. Die verlies komt nu wel. Maar in tweede instantie is het Buitens die de bal naar voren ramt. En is het uh, Johansson die het zijn tegenstander dermate moeilijk maakt? De aanvoerder Kovacs. Dat Kovac niets anders kan doen dan de bal over de zijlijn te koppen. En dus, balbezit AZ. Ja, uh, Genk-Anzi is nog 0-0 na een half uur. Dat betekent, dat was het ook in de eerste wedstrijd, dus daar zijn ze er toch nog lang niet uit. Uh, de nummer 11 van de Tsjechen, Friedek, die geblesseerd raakte en van wie ik zei, hij stelt zich een beetje aan. Gaat er straks uit, dus die stelt zich helemaal niet aan. Die heeft wel degelijk een blessure opgelopen bij dat duel in het begin van de wedstrijd. Er werd door de aanvoerder namelijk dat de kant het uh, gebaar gemaakt van wisselen en toen werd er gewezen naar Friedek. En er is er eentje gaan warmlopen meteen, dus dat... Is toch het einde van Friedek straks. AZ valt inmiddels weer aan aan de linkerkant van het veld. Goedmoetson wil een voorzet geven. Stuit af op het lichaam van Friedek. Dat kan er dan ook nog wel bij. Krijgt hij nog een beurzenplek ook. En dan uh, mag AZ gaan gooien gaan ingooien. Die bal ligt al een half uur in de middencirkel. Wel spannend maken. Oh. <laughs> Oké, okay, balbezit voor AZ. Naar die prachtige ingooi. Heel ver ook gegooid. Daar Ortiz helemaal naar de andere kant van het veld. Heeft Ortiz de bal gepaasd? De Gouwe Leeuw. Leeuw naar buitens. Buitens naar Godelje. En Godelje kijkt weer om zich heen. Ja, het is echt wandeltempo. En natuurlijk, het gaat om het resultaat. En ik denk dat AZ best nog wel gaat proberen om af en toe wat aan te zetten. Met balbezit nog altijd nu aan de rechterkant van het veld. Gaat Ortiz nog eens kijken. Wie vindt hij? Johansson. Goeie paas. Johansson speelt de bal dan weer terug naar Reine, Reine naar Ortiz. Ortiz helemaal terug naar Grauwe Leeuw. En Grauwe Leeuw achter het standbeen langs naar Buitens. Azet durft ook het risico niet te nemen. Die paas zo even op Johansson was inderdaad een prima paas. Maar als er nog geen enkele beweging is vanaf het middenveld... en Johansson kan die bal aan niemand kwijt... dan heeft het echt ook geen enkele zin. De bal moet eigenlijk meteen weer door kunnen worden gespeeld. Op mensen die komen. Nu is er een solootje. En dat solootje is helemaal niet zo gek van Johansson. Hij zet het alleen net te ver door. Waardoor hij wel drie mensen voorbij gaat. Maar daarbij had moeten laten. De vierde ook nog wil passeren. En dan de bal kwijtraakt. Dat levert dan een counter op van de Tsjechen. Dat willen ze graag op die manier. Er wordt gepaast door Šural Naar de spits. Er komen mensen onder wie Jarolim voor het doel. En op het middenveld is er dan een velduel Waarbij... De spits boet niet, die nu even dus een soort middenvelder geworden is. Het aan de stok heeft met Leeuw. Maar wel balbezit houdt. De opening gevonden aan de linkerkant van het veld bij Ribalka. Maar de bal is te hard. En rolt over de achterlijn bij AZ. Onder toezicht ook gebeurt dat Van Rijnen. Die wel keurig was meegelopen. En daar komt dan inderdaad de wissel waar we het zo even al over hadden. Ja, Zika gaat uh, komen. Hebben we nog niet gezien. Vorige week ook niet. Zika. Uh, als het goed is, is dat een uh, man uit Cameroen. Als ja. ik het uh, goed klopt. Ja. Herinner, ja, de... Samroener komt erin en eruit gaat uh, die nummer 11. Zoals uh, Bas terecht zei, die uh, geblesseerd is. En zich dus niet aanstelde, Martin Friedek. Friedek eruit en voor de meeschrijvers nummer 24 heeft Gika. Die is erin gekomen en neemt uh, ongeveer dezelfde plaats in op het middenveld. En uh, zal iets uh, moeten gaan doen voor Liberec. Maar ja, ik denk niet dat als jij uh, als 12 13 dertiende man in dit team... Waar er in de winterstop vier belangrijke spelers. Echt belangrijke spelers. waaronder de topscore vertrokken zijn. En er amper iets teruggehaald. Dus ja, de speler uh, Boetnik. De spits die uh, op de bank zat bij een heel klein uh, clubje uit Oekraïne. Uh, dat is het enige wat ze hebben gehaald. Dan, uh, en uh, jij bent dan als Gika zijnde zeg maar de nummer 13, 14. Zoiets. Uh, ja, dan uh, zul je niet echt de grootheid zijn. De grote meneer, de Messi van uh, Sloan Liberec. Nee, dat gevoel uh, heb ik ook niet zo gekregen eerlijk gezegd. 31 minuten onderweg. AZ leidt 1-0, 4-gever. Weer 4-gever maakte de goal. Komt prachtig, maar totaal ongehinderd binnenkop uit een hoekschop. Er is een grote kans daarvoor al geweest voor Aaron Johansson. AZ is beter, heeft meer de bal. Tussendoor hebben we wel een flinke mogelijkheid gezien. Die Rijnog, centrale verdediger, op Esteban Schoot Die knap redde nadat er eigenlijk bij de verdediger van AZ enige wanorde was. En niemand de verdediger van de tegenpartij in de gaten had gehouden. Schot vanaf een meter op 15. Dat had maar zo de gelijkmaker kunnen zijn. En daarmee is de koek eigenlijk wel op voor wat betreft de eerste 31,5 minuut. AZ zoals gezegd controleert wel. Is eigenlijk niet echt in de zorgen geweest. Zal het met die 1 of voorsprong het gevoel hebben dat het allemaal wel goed komt. Maar ze zeker weten doe je dat niet. Terwijl de bal nu op het hoog komt van Leeuw Komt er wel meer omhoog dan weg. Reinen laat zien hoe je de bal wegkomt, Maar komt hem dan weer in de voeten van de tegenstander. Zodat de Tsjechen met nu 5, 6 mensen op de helft van AZ kunnen blijven staan. Overtrainertje lijkt mij. Want Ortiz die zijn tegenstander niet alleen een duw geeft... Maar dan nog een extra tikkie. Maar daar wordt niet voor gefloten. Pas als de Tsjech die op de grond ligt hulp krijgt van zijn ploeggenoot. Die dan iets te fel nog probeert om Ortiz te blesseren. Wordt er gefloten tegen Slovan Lieberits. Nou ja, dat mag dan ook een keer. Maar het lijkt mij dat Ortiz gewoon een overtreding maakt. In duel met Ribalka. Maar dat heeft de scheidsrechter dan niet gezien. Misschien komt dat van als je al zo lang van huis bent. <laughs> ja, wie weet. Ribalka die uh, overigens uh, wel meteen aan de te vroeg hoe het zat. En meteen een antwoord kreeg. Want dat zijn uh, mannen met dezelfde taal uit Oekraïne. En uh, ja, toen ging hij maar meteen verder. Ik denk dat de scheidsrechter heeft gezegd twee benen. En dat en dan zegt een... overigens ook nog niet alles. Want volgens mij een deel van de ja, Oekraïne spreekt Russisch. Ze ja, ja. ja. ja. dus zullen elkaar begrijpen. Ik, nou, dat, dat idee lieve, heb ik trouwens de maar... afgelopen nee. week ook al uh, niet echt dat <laughs> nee. gevoel. Maar... Uh, dat terzijde. Dit is de op een na belangrijkste bijzaak uh, van de wereld. Namelijk voetbal. En als je zo slecht paast als uh, wat Gouwleeuw nu doet. Want hij speelt de bal keihard tegen Goudeljaan. Tien over dan, rood. Ja, dan kun je het zelfs uh, problematisch maken voor jezelf. Want de Tsjechen hebben balbezit. Wel in de middencirkel. Diezelfde Ribalka heeft uh, de bal. en speelt ook goed naar voren. Wilde ik zeggen. Maar de overtreding is uh, begaan door Jozef Soeral. Zegt de scheidsrechter onder applaus van een aantal mensen in het publiek. En uh, dus is de vrije trap voor AZ. Die is snel genomen. Rijnen tikt de bal weer terug naar Goudenleeuw. Goudenleeuw breed naar Buitens. Buitens halverwege de eigen helft. Kies voor 4-geven. De doelpunten maken. De enige van deze avond tot nu toe. De bal weer terug naar Buitens. Nu langzaam maar zeker schuift Slovan met een man of 4, 5 wel op. Richting de AZ-helft. Maar ze kijken bijna naar elkaar. Ja, je moet het wel met z'n allen doen of niet. Dat begrijp ik wel. Van doen we het nou wel of doen we het nou niet? En ze blijven eigenlijk op 10 meter over de middenlijn staan en doen eigenlijk niks. Zo kan AZ rustig afwachten alsnog wat het met die bal wil gaan doen. Nu op het middenveld wordt Elm wel onder druk gezet. Die moet al terug. Gaat de bal naar Gouwleeuw. leeuw twijfelt. Ziet de weglopen, durft dat niet aan. Geeft de bal terug naar Esteban. Daar loopt nu Ribalka wel op door. Esteban trapt de bal in de middencirkel. Elm wint in de lucht. Met zijn lengte is dat niet zo moeilijk. Goudelje met kracht. Maar heeft wel zijn tegenstander besprongen. Pavelka. En daar komt er een vrij schop aan voor Slovan Liberets in de. Je ja, mag nog niet zeggen slotfase van de eerste helft, want we hebben nog goed 10 minuten te gaan. Achter de bal de man van de enige echte Tsjechische kans, nog. Die speelt de bal in één keer richting het strafschopgebied. De bal wordt wel gekopt. Maar eh, niet dermate goed door eh, Soeral. dat eh, er een medespeler voor de Tsjechen iets mee kan doen. En dus is AZ weg. Nou, we gaan eens eventjes voor zitten. Want Beren speelt de bal de diepte in. Rijnen sprint achter die bal aan, haalt hem ook en brengt hem voor het doel. En daar is die voetbal weer van Lucas Rosso, de keeper. Maar dit was een aardige aanval van AZ. Werd ook wel weer eens een beetje tijd. want eh, het begon een beetje, zoals dat zo mooi heet, in te kakken deze wedstrijd. En niet te kort ook. 1-0 nog altijd voor AZ. 35 minuten gespeeld, nog 10 minuten in de eerste helft. ja Het regent die bepaald kansen, want los van de goal heeft AZ dus één extra kans gehad. De tegenstander ook. Drie serieuze mogelijkheden in 35 minuten voetbal, dat valt niet mee. Tegelijkertijd, AZ kan je het niet kwalijk nemen. Het heeft redelijke controle over de wedstrijd. Het staat over twee wedstrijden genomen met 2-0 voor... En het weet dat uh, toch echt enig initiatief van de Tsjechen zal moeten komen in dit duel. Want AZ hoeft niet meer zo nodig. Dat begrijpen we allemaal wel. bal gaat over de zijlijn naar een slordige combinatie van Slovan-Liberets. En levert dan aan de linkerkant waar vier geven de bal mag gaan ophalen en ingooien op. En uh, dat is dan het moment voor sommigen zien we op de monitor om bier en koffie te halen. En dat rustig uit te delen op de tribune. In de wetenschap dat het met hun ploegje allemaal wel goed lijkt te zitten vanavond. bezit voor Ortiz. Halfweg zijn eigen helft. Die gaat op de bal staan. Dat Mag in het circus wel. En dan krijg je applaus. Hier niet zo. Het levert het balverlies op ook. Zodat de Tjech het rood van de middenlijn kunnen overnemen. En er zelfs de mogelijkheid gaat ontstaan als de spits wordt gezocht. Boetnik aangenomen. Rug naar het doel. 18 meter er vandaan Draait weg. Zoekt naar mensen voor het doel. Die zijn er niet. Moeten heel lang wachten. Nu komen er wel mensen voor het doel. Zoals die invallen. Die eigenlijk maar net langs de bal zeilt. De Cameroener, Gika. Aan de andere kant wordt die bal dan uh, opgepikt door Ribalka. Zo loopt die aanval. Van de Tsjechen nog altijd door via opnieuw Gika. Die dan nu vakkundig van de bal wordt gezet via een goede sluiting van Rijnen. Inworp dus voor de Tsjechen. Voor Vleisman. En Vleisman kan dat uh, redelijk ver. Dat hebben we vorige week gezien. Maar hij zoekt het nu uh, wat dichterbij uh, zo te zien. Nou hij wacht en hij wacht en hij wacht en hij wacht en hij wacht. Nou scheids. Doen we nog wat. Nou hij gooit hem dan eindelijk uh, in. En dan uh, is het Gika die de bal voor de voeten krijgt en hem voor doel probeert te geven. Maar de bal wordt weggekopt door Wuitens en uh, opgevangen voorin door Johansson. Goed gedaan door Johansson en Berens heeft de bal overgenomen. Berens speelt de bal de diepte in naar Johansson. Maar Johansson wordt uitgelopen door de aanvoerder, wilde ik zeggen. En op het moment dat de scheidsrechter ziet dat Johansson niet in balbezit kan komen... fluit hij voor een overtreding die gemaakt werd op Berens. Dus een vrije trap voor AZ. Overigens, ik moest uh, zo net toen jij het... Het had over uh, in het circus en zo. Denk aan die speler van Ajax die ooit uh, werd uh, gekocht. De Braziliaan. Kerlon. Ja. Kerlon. Die kon uh, de bal op zijn hoofd heel goed houden. Maar bleek later een Zeehondje. Dat, dat was het enige wat hij kon. Uh, goed. Vrije trap. AZ. Bleek later echt een zeehond. <laughs> ja. Zee. Hij, hij had wel heel erg veel vis. <laughs> uh, ja. Uh, Goedemalson gaat de vrij schot nemen voor AZ. Acht minuten om te gaan naar de eerste helft. Even wat ruzie maken op de rand van het strafhofgebied, waar het plotseling wel heel druk is en iedereen elkaar in de weg loopt en het gevoel heeft dat. Uh, uh, alle ruimte voor jou is en dat je er ook naar snakt. En dan geef je je tegenstander een duw. Viergever is daar bij betrokken, maar eerder slachtoffer dan dader heb ik de indruk. Die zoekt gewoon naar ruimte. Nou, dan komt die vrij schot er nog. Goedmond stond op het hoofd, vallen op het hoofd van bijna uh, Rijne, maar bijna telt niet. buiten was er trouwens op de bal opgepikt door Berens. Het straftoeggebied is die bal alweer uit natuurlijk. Moet dan opnieuw worden ingebracht. Berens vanaf de linkerkant waar hij de bal krijgt aangespeeld. Glijdt weg. Zijn tegenstander dacht ik even geef hem een duwtje, maar er was geen sprake van. De bal gaat over de zijlijn. Zeggen verdedigen op die manier uit. Dat is meer wegtrappen dan uitverdedigen. En een ingooi voor aanzet. Aan de linkerkant van het veld waar Etienne Reine zich gaat melden. Een meter of vijf van de cornervlak vandaan. En hij kan dat ver. Wil een schone bal. En zal dus proberen die bal richting. De stip straks op de stip te gooien. Maar zover komt die bal niet. Wordt in eerste instantie weggekocht door de Tsjechen. Maar komt uh, toch weer terug bij Reijnen. Die probeert dan zijn tegenstander te passeren. Soeral, dat lukt niet. En dan is er een diepe bal gegeven door de Tsjechen. Maar die bal wordt opgevangen door Jan Buitens. En Buitens speelt de bal dan terug naar. Uh, uh, de keeper Esteban en dan via Gouwleeuw gaat de aanval voor AZ weer verder. 39 minuten gespeeld. AZ leidt met 1-0. Is op een uh, zucht van de laatste 16 in de Europa League. En dat is knap, dat is goed van Dik Advocaat en zijn mannen. Want zij moeten toch de eer hoog houden en uh, doen dat uh, volgens nog met verven. En laten we uh, uh, zeker niet onderschatten. Liberet speelt niet goed, maar ze hebben toch uh, bijvoorbeeld Udinese, Esset Zürich en... Vrijburg uitgeschakeld om zo ver te komen in deze uh, ronde, in deze fase van de Europa League. Dus het is niet een echte heel kleintje. En wat AZ doet, is dus goed, staat voor met 1-0 en heeft balbezit via Goedelje. Het gekke is bij die serie Wedstrijd die jij nu noemt, heeft Slovan het ook vooral in uitwedstrijden heel goed gedaan. Want die hebben in de uitwedstrijden Europees gezien die ze dit seizoen hebben gespeeld. Nog niet één keer verloren, Kijk. merkwaardig genoeg. Dus uh, ze kunnen wel degelijk wat. Alleen hebben we dat op vanavond en zeker vorige week ook jij dan in dit geval niet echt kunnen zien. Vijf minuutjes nog in de eerste helft. AZ 1-0. Vier geven de doelpunt te maken. Bal bezit voor AZ via Gudmundsson. Die tussen twee man doordraait. Dan de derde ook nog kwijt is. De vierde komt dan naar hem toe. En die ontfutselt hem dan de bal. Daar blijft hij zelf eventjes geblesseerd bij licht. Maar het valt gelukkig mee. Dan moet de bal door uh, de uitverdedigende Tsjechen eigenlijk worden afgeleverd. Bij de Cameroenen in Jika, Maar dat wordt over het hoofd gezien. Er komt er een vrij wilde trap van achteruit die op de hoofd van, van Rijnen. Die hem dan zonder enige controle ook weer bij Pavelka inlevert. En dan kunnen de Tsjechen alsnog komen. Bas als stuit het er ook weer gek uit. Wordt dan door... Ja, ze doen af en toe maar wat. Rui nog zomaar ingeleverd bij de AZ'ers. er komt een paas meteen gegeven op Berend van Elm. Paas is goed, maar net te hard. En komt dan in de handen van de doelman. Het is... Af en toe als je kijkt naar de Tsjechen, dat je denkt hoe is het nog mogelijk dat jullie in die uitwedstrijden zo goed voor de dag zijn gekomen. Want ze maken toch vrij veel fouten. Ja, ik moet bijna zeggen, zo ken ik ze weer. Want uh, zo voetbalden ze vorige week de hele wedstrijd. Uh, heel matig en, uh, ah, gele kaart. Dat zijn uh, landgenoten, nee geen landgenoten. Sural krijgt uh, de gele kaart. Sural voor praten en door... In woord en gebaar, zoals dat zo mooi heet, aan de scheidsrechter te laten zien dat hij het er niet mee eens is. Jozef Soeral krijgt een vrije trap tegen. Maakt zich daarover heel erg boos. En krijgt daarvoor de gele kaart. En ja, er is niet echt veel aan de hand. Ik kan me voorstellen dat hij zich... Uh, uh, ja, daar heb ik met hem. Ik zie nu de herhaling. Hij geeft aan. Mijn tegenstander Reinen laat zich vallen. En dan ben ik met hem eens. Dus de gele kaart is niet helemaal terecht. Die houden misschien wel voor het praten, maar de vrije trap was niet terecht. Ondertussen balbezit voor AZ. Voorin bij Berens. Berens' uh, bal goed onder controle. Krijgt een duwtje, maar blijft in balbezit. En speelt de bal zelfs heel goed richting Elm. Elm naar Ortiz. En uh, Ortiz kijkt en wenkt en zegt tegen zijn ploeggenoten... Zorg dat je aanspeelbaar bent. Iedereen duikt eigenlijk nu weg achter zijn man... Dan gaat de bal naar de rechterkant, waar Rijnen wel kan aannemen. Dan moet hij weer terug naar Goudenleeuw. Maar ook hier geldt weer, het veld is eigenlijk, ja het klinkt misschien gek. Het speelveld is heel klein, het speelveld is natuurlijk nog steeds even groot. Maar dat deel waar de Tsjechen zich op concentreren, en zich concentreren, zonder op, dat is echt klein. Dat is een meter of 15, daar moet je het dan toch in doen. Of je moet er een keer een bal overheen leggen en dan maar hopen dat of Berens of andere snelle mensen daarin kunnen duiken. Want dan moet je heel secuur kunnen pasen, dat is als het eigenlijk nog niet gelukt. Terwijl AZ nu balverlies leidt op het middenveld. Maar de bal rustig door buitens Na een diepe poging van de Tsjechen weer wordt afgeleverd bij Esteban. het spel opnieuw kan beginnen. Zal AZ toch geducht moeten zijn dat als het de bal verliest. Dat het ook wel achterin zoals dat heet goed staat. Want dat is het enige waarbij ik de Tsjechen nog kansen toe dicht. Berens en uh, Gudmundsson hebben weer even van plaats gewisseld. Berens nu aan de linkerkant voorin. Gudmundsson aan de rechterkant. Dat is ook uh, het been waar ze het sterkst mee zijn. Berens is... Uh... Uh, een hele redelijke linkspoot. Hij uh, staat dus aan de linkerkant, maar de inworp is voor de Tsjechen voor Fleisman. Fleisman heeft gegooid, heeft dat uh, goed gedaan. Want de bal, oh, dat is ook wel slim gedaan van uh, Goudelje. Nee schrijft. Dit zie je verkeerd. Goedelje speelt de bal via zijn tegenstander. Pavelka over de zijlijn. Dat zag echt alles in iedereen. Behalve de scheidsrechter. En dus is de inborp weer voor Fleisman. En Fleisman kan dat ver. Gaat dat nu ook proberen. De man met de hanen kan. Gooit de bal richting de eerste paal. Wordt doorgekopt. En dan weggewerkt. Half door Gouwenleeuw. En dan helemaal gemist door uh, Rijnen. En dan wordt het nog even gevaarlijk in het strafschap. Nee, want uh, Goetemodson speelt de bal verder. En dan wordt er hens gemaakt door Vladimir Koeval. En die krijgt ook een gele kaart. Nou, dat gaat snel zo. Koeval, gele kaart. In een paar minuten tijd twee gele kaarten. Uh, en uh, zo uh, gaat het allemaal wel lekker. Uh, Genk Anzi. Daaruit komt de volgende tegenstander van AZ of Slovan Liberec. Daar is nog altijd 0-0. Dat was het ook in de eerste wedstrijd. Die zijn er dus nog niet uit. Anzi, zoals u weet, voor seizoen natuurlijk ook de tegenstander van AZ in de... Ja, hoe heet dat officieel? De play-off, de kwalificatieronde toen AZ toch wel vrij duidelijk werd uitgeschakeld door Anzi, maar u weet, Anzi is Anzi niet meer... want daar is het grote geld weggelopen en u weet hoe dat gaat. Als grote geld wegloopt, lopen voetballers meestal ook weg. En dat bedoel ik niet eens cynisch, want geef geeft eens ongelijk. Als je voetbalt voor je geld en het is er niet meer, dan ga je ergens anders naartoe. Kortom, die club die toch ineens toonaangevend leek in de Russische competitie... staat nu stijf onderaan, terwijl de Tsjechen aanvallen... maar de aanval spaakloopt en Esteban de bal kan oppakken. Maar uh, dat zou toch wat zijn als AZ opnieuw Anzi zou tegenkomen... In het Europese toernooi, maar dan ziet de wereld er voor beide ploegen vermoedelijk wel iets anders uit. Sloppen van de eerste helft. Ik moest eraan denken toen ik gisteren Eto'o hier uh, of, uh, met Chelsea zag voetballen. Ja. Eto'o heeft hier gewoon uh, in het avondstadion uh, zijn doelpuntjes gemaakt. Toen ik geloof dat het 5-0 was. Het was echt een uh, dramatische nederlaag voor AZ. AZ dat nu 1-0 voor staat en in de aanval gaat. En dat kan gecounterd worden. 4-3. 4 tegen 3. Hier moet iets uitkomen als Goedmoetson de bal meegeeft aan Goudelje. Goudelje probeert de bal voor een doel te geven, maar het is de keeper die hem in twee instanties kan pakken en hem snel meegeeft aan de medespeler. Hier had meer ingezeten voor AZ op slag van rust, want de 45 minuten zitten er zo goed als op. De aanval overigens van de Tsjechen heeft verder niets opgeleverd, want AZ heeft alweer balbezit via Goedmoetson. Er komt een uh, minuutje extra tijd bij. De field official heeft zich klaargemaakt met het bord en dat betekent dat we daar nu al kunnen beginnen. Het slotstuk van de eerste helft, waarin nou ja, de spanning in die zin ontbreken, Wat er natuurlijk ook mee te maken heeft dat AZ op een 1-0 voorsprong is gekomen via die goal van Viergever. En dus nu over twee wedstrijden genomen met 2-0 leidt. Dat ook de Tsjechen niet echt bij machten lijken om AZ nou het vuur aan de schenen te leggen. Dat er één verdwaalde kans is geweest. Dat AZ los van de goal nog één extra mogelijkheid heeft gehad. En dat je langzaam maar zeker ook bij Slovan wel het gevoel krijgt dat er wat frustratie is. Die jongen die zo even sural al die gele kaart krijgt voor praten. Ik kan me wel voorstellen dat je boos bent als je het gevoel hebt dat je je tegenstander zich laat vallen. Maar het is... Toch als je lekker in de wedstrijd zit ook niet iets waar je over je, om je zo over op te vinden. Het zeggen gevoel dat ze eigenlijk niet veel beter kunnen dan wat ze nu laten zien. En ze voelen vermoedelijk ook dat dat niet voldoende zal zijn. Om hier voor een uh, goed resultaat te zorgen dat ze bij de laatste 16 in deze Europa League gaat brengen. AZ normaal gesproken moet goed genoeg zijn om het ook in de tweede helft uit te spelen. Het is voor het Nederlands voetbal natuurlijk goed dat we er straks toch nog één hebben. bij de laatste 16 maar voor ja, laten we zeggen de korte termijn en deze avond zou je toch gehoopt hebben op wat meer spanning. Ik wil in ieder geval. En die is er eigenlijk niet. De bal bezit nog één keer voor AZ met uh, Rijnen. Nee, het hoeft niet meer. Drie venenige fluitjes van de scheidsrechter Bolko. Betekent dat we gaan rusten. Uh, ja, een nuttige eerste helft. Laat ik het daar maar ophouden. 1-0 voor AZ. te 4 viergever En hopelijk krijgen we in de tweede helft wat leukere kansen ook te zien. En gaat AZ er een, uh, een mooie show van maken. 1-0 bij rust. for the long way round Two bottle the whiskey for the way And I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow glazen en bekertjes weer aan de kant. Dat was Anna Kendrick met cups, oftewel de cup Song. Dan hebben we de ruststanden voor u van de wedstrijden... ...die om vijf over negen zijn begonnen in de Europa League. Benfica tegen Paok 0-0. Fiorentina Esbjerg ook 0-0, ook 0-0... ...bij Tottenham Hotspur tegen Dnep Dnepropetrovsk. Dan Trabzonsport tegen Juventus. De enige wedstrijd waar we gescoord is, althans op de wedstrijd van AZ... ...na natuurlijk 0-2... Valencia Dynamo Kiev 0-0. Olympique Lyon tegen Gorno-Morets Odessa 0-0. En Racing Gent tegen Anzi, dus ook 0-0. En AZ staat thuis met 1-0 voor tegen Slovan Liberec. Vanaf morgen wordt in het Olympisch Stadion het NK Sprint en het NK Allround gereden. De Olympische medaillewinnaars zijn allemaal van de partij. Maar ook de schaatsers die Sochi net niet haalden zijn er weer bij. Zoals bijvoorbeeld de sprinter Hein Otterspeer. Verslaggever Nathalie Hogeveen sprak met hem: ...die zijn Olympische droom nu moet realiseren. De eerste paar weken was het wel heel erg moeilijk voor mij om, uh, om te trainen. Uh, om eigenlijk weer naar de ijsman te gaan om een, uh, ja, om een, weet je, om een betere schaatser te worden. Oh, en dan is het gedaan. Dat is toch voor Otterspeer. Met ja, het moet nu gebeuren voor Otterspeer. Nummer drie van het wereldkampioenschap dus vorig jaar. Elke dag stond ik op om, om, uh, om Sochi daar goud te winnen. Om daar te zijn. En uh, dat is gewoon een droom. En, heb je zo vaak aan gedacht. 54, 5-4, 6 dat is niet goed genoeg voor uh, een te spelen. Ik heb eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet echt als een topsporter meer geleefd. Uh, de afgelopen maand, tenminste een maand na de Olympische kwalificatie. Nou, ik, uh, alles kon even gestolen worden. En ja, Naar mijn mening is dat ook menselijk. Dat als ik me de volgende dag gewoon weer uh, vrolijk op de training meld. Van jongens, wat gaan we vandaag eens doen? Ja, dan... Uh, dan, dan... Klopt dat niet? Je hebt, uh, voor mij viel het gewoon zo zwaar, omdat het gewoon ook een droom in duigen viel. Dit is een uh, streep door de rekening van Otterspeer. Op dat moment uh, wilde ik eigenlijk even weg van alles en iedereen. Kon niet. Uh, maar ja, goed. Uh, uiteindelijk is het gewoon goed dat ik er voor, voor mijn team ben. Weet je, de jongens die zich uh, geplaatst hebben voor Olympische spelen, daar wil je niet in de weg zitten. Daar, daar help je ze waar het nodig is. En uh, dat vind ik wel heel belangrijk. En. Dat hebben ze altijd ook bij mij gedaan. Wanneer zij aan de verkeerde kant van de streep waren. Of zaten. Dus uh, nou, de eerste, eerste maand was sowieso echt uh, vrij pittig voor mij. Dat was echt... Uh, ja, ik wist ook niet echt hoe ik, hoe ik ermee om moest gaan. Maar uiteindelijk probeer uh, ja, je probeert er toch een plekje te geven. je probeert jezelf de tijd te geven. Om uh, een beetje te overheen te stappen. En om er een beetje mee te dealen. Maar uh, ja, je, op een gegeven moment uh, is het zoals het is. En dan zie je gewoon heel Nederland in een... Uh, Golden Rush verkeren zeg maar. En alle medailles van de schaatsen wegkapen. En dan wil je gewoon zo graag deel van uitmaken. Ja, weet je, dat, is, dat is wel heel erg pijnlijk. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Jezelf eroverheen zetten. Nog even terug naar wat je net zei. Ik moest me echt een beetje naar de ijsbaan slepen. Um, nou ja, ik heb wel heel veel steun gehad bij familie en vrienden. En uh, ja, die hebben me echt wel heel goed geholpen. Die zijn echt een goed luisterend oor geweest als ik ergens mee zat. Want ja, je komt natuurlijk niet altijd met een beste humeur van de ijsbeen af soms. En zeker als de Olympische teamoverdracht geweest is. En uh, ja, die jongens zien je in Olympische kleding lopen. Ja, dan is het wel echt, uh, wel echt moeilijk. En hoe gaat het nu dan? Ja, nu gaat het eigenlijk weer goed. De spelers zijn geweest. Uh, ons team Beslist.nl is weer helemaal compleet. En, uh, het is ook wel weer gaaf. Het is gewoon weer, uh, iedereen staat weer op nul eigenlijk. Zo zie ik het allemaal weer. Natuurlijk hebben de jongens allemaal huldiging gehad en weet ik het allemaal. Maar ja, heb ik heb ook één een beetje links laten liggen, grotendeels. En ik wil gewoon wel hier goed rijden. Ik ben uh, sinds een paar weken gewoon weer echt uh, ja, gewoon supergoed aan het schaatsen. En dat heb ik ook wel op een bepaalde wedstrijden weer laten zien. Dus dat geeft me ook wel weer vertrouwen en dat geeft me ook wel weer heel veel lol. En zeker gezien dit toernooi is het, uh, is het gewoon ook echt gaaf, het wordt gewoon echt gaaf. En dat zie je wel, het is een beetje winter, soms een beetje regenachtig. Het kan vriezen, het kan weer doden, je? Dus dat is wel, uh, het heeft wel wat en uh, dat maakt het wel weer een legendarisch toernooi. Ik denk, denk dat je dat nu nog niet echt beseft, maar ik denk dat het over uh, een, een tijd, en, uh, over een paar jaar misschien zelfs, dan zal je altijd nog hier aan terugdenken. Voor veel uh, Olympiërs is dit toernooi eigenlijk niet de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Is dat voor jou wel zo? Um, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, ik heb nog wel uh, volgende week en die week erop nog wereldbekerwedstrijden op 500 meter. Dus, uh, maar ja, ik, die wegen eigenlijk net zo zwaar als deze. Ik uh, wil gewoon hier heel goed rijden. En uh, ja, weet je, ik wil gewoon wel die lachende gezichten wel wat aandoen. Die jongens komen helemaal uh, lyrisch uit Sortsie natuurlijk. En dat... Uh, ja, ik wil gewoon wel uh, laten zien wie ik ben en uh, wie ik ben op schaatsen. Dus uh, ja, dat motiveert mij wel. Ga jij voor het podium? Nou ja, ik, ik verkeer in best een goede vorm eigenlijk. Dus uh, als die gasten te veel gefeest hebben, en, uh, nou ja, dan maak je zeker kans. Nee, uiteindelijk, ik heb nu uh, de laatste twee NK sprints heb ik wel, uh, wel, wel op het podium gestaan. Dus uh, we hebben nooit een keertje gewonnen. We hebben al genoeg een beetje in de put gezeten. Dus het is tijd om gewoon weer lekker uh, plezier met sportbeest te zijn. En ik vind het gewoon uh, super belangrijk. Uh, dat ik weer gewoon weer vrolijk ben en dat ik gewoon weer met een vrolijke uh, koppie erop naar, uh, naar de ijsbaan ga. En uh, ik denk dat het gewoon wel het belangrijkste is nu voor mij. Gewoon lekker vooruitkijken en uh, opgeven hoofd het seizoen verlaten zometeen. En Otterspeer, Het NK schaatsen, dus het NK sprint en het NK al uh, vanaf morgenavond in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Morgenavond om 6 uur begint het daar met de 500 meter. En natuurlijk is dat live te zien en te horen bij de NOS. Net zoals zometeen de tweede helft bij AZ.